De Zwitser-Vederer won het toernooi in Rotterdam in 2005 en vorig jaar. In de Eredivisie heeft VVV Venlo verder afstand genomen van de laatste plaats... door een 2-1 overwinning in Nijmegen op NEC. Na ruim 10 minuten stond het al 1-1. 25 minuten voor tijd kwam NEC met 10 man te staan... door een rode kaart voor Nathaniel Wil. VVV profiteerde van de meerderheid door een doelpunt in de 72e minuut... van Brian Linsen en hield die voorsprong vast. Het weer in het binnenland temperaturen dicht bij nul. Plaatselijk kans op gladheid. En in het oosten mogelijk wat lichte winterse neerslag. Morgen overdag veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 West, West, Radio 1. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, het is vrijdag. Dus veel voetbal in langs de lijn vanavond. Straks vragen dan Niemeijer vanuit Nijmegen waar NSC zojuist speelde tegen VVV. Maar we waren ook bij PSV. Dat speelt morgen tegen het sterke FC Utrecht. Maakt helemaal niet uit, vind ik advocaat. Wil je kampioen worden, dan moet je winnen. Daar moeten we klaar voor zijn. Ik bedoel, daar hebben We hebben de hele week voor getraind. en uh, We zullen er morgen aan moeten staan. We weten wat we kunnen verwachten. En, uh, ieder was opnieuw. Er zijn nog twaalf finales. Ronald Koeman probeert zijn Feyenoord juist uit de wind te houden. De ploeg staat derde met evenveel punten als Ajax. Het kampioenschap is geen utopie, maar alles mag van Koeman. Niets moet. Ja, dat zie je nog steeds anders dan, uh, dan bij Ajax of PSV. En dan met name PSV natuurlijk. In Hamer wordt morgen en overmorgen geschaatst om de wereldtitels all-round. En hoe kan het anders dan dat de Nederlanders titelfavoriet zijn? Bij de vrouwen Irene wust, bij de mannen natuurlijk Sven Kramer. We hebben meestal gewoon een zaak, weet je... Je moet niet altijd veel risico's nemen dat je echt een misperen hebt. Of dat je bijna valt of echt valt. Dan kun je maar beter 1 ja, of twee tiende langzaam rijden. Gewoon normaal finishen en dan een sterke 5 kilometer rijden. En dan het toernooi proberen naar je toe te trekken. Dit krijgt u het komend uur natuurlijk ook het tennis in Amst in Rotterdam. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Maar ik beloofde het u al, we gaan eerst naar Ragnar Niemeyer. Hij was in Nijmegen, hij zag NEC tegen VVV. Ragnar, NEC was de laatste tijd de ploeg in vorm. Maar aan alles komt een end, dus ook aan een goede reeks. Ja, gek is dat. Hè? Er staan wat mensen naast mij hier op een bitterbal te kouwen. Maar ik kan me toch voorstellen dat die wat minder lekker smaakt dan dat ze graag hadden gewild. Overigens echoot het enorm op mijn koptelefoon. Um, ja, want drie wedstrijden op een rij, nu is die weg. Uh, gewonnen, knap, uh, van Groningen thuis. Dat was niet eens zo soepel. Daarna die derby tegen Vitesse. En vorige week 3-0 bij FC Utrecht. Cijfers die stonden... Dan komt de nummer 17 op bezoek en dan denk je op voorhand toch van nou, ze hebben daar in het begin van het seizoen ook allemaal 2-0 voor gestaan. Toen werd het weliswaar 2-2, maar toch, vorig jaar gewonnen, kijk naar de stand op de ranglijst, kijk naar het voetbal. En dat is dan vanavond heel erg matig van NEC. Heel veel balverlies, heel veel foute pases, weinig overtuiging op een bepaald moment. Ja, dan voel je aankomen na een goede eerste drie, vier, vijf minuten. Als NEC wel via Van der Velden op voorsprong komt, dat wordt gelijk. Dan voel je al aankomen dat de wedstrijd aan het kantelen is. Diep in de tweede helft, minuut 66. Een wilde tackle van de rechtsback van Nathaniel Wilde. Oude Ajax ziet van NEC, ja, raakt zijn tegenstander Linsen. Dat is een rode kaart. Daar komt schrijf, zegt de Jeroen Sanders, denk ik niet veel anders. En zes minuten later in de 72e minuut ligt de bal erin. Een juweel van een aanval waar de doelman Nicky Maanpa van VVV aan de basis staat. Hij gooit de bal mee aan Lintzen. Die staat aan de linkerkant, gaat lopen. Dan gaat de bal naar rechts, komt de voorzet. Lintzen loopt door en kopt hem er zo in. En dan wint VVV aan het einde van de rit waar het vorige week nog misging op het laatste moment bij Heerenveen. En dat was Ragnar Niemeijer vanuit Nijmegen. Straks natuurlijk gesprekken daar over die wedstrijd. NEC tegen VVV 1-2 dus. Dan gaan we wielrennen, want Theo Bos heeft vandaag de tweede etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Nederlandse wielrenner van Team Blanco was na een rit over 195 kilometer met start en finish in Lagoa. Wie kent het niet? De snelste in de eindsprint. Hij versloeg onder andere de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Portugees Bruno Matos Sancho met klein verschil. Tom Lezer werd zesde. En gisteren won ook al een renner van de Blanco ploeg, de Duitse ploeggenoot van Theo Bos, Paul Martens. Bos neemt nu in het klassement de leiding over van uh, Martens. Theo, goedenavond. Goedenavond. Het nou, is, is een hele opzomming, maar uh, ja, jullie houden wel aardig huis... Hè, in de eerste weken van het, uh, van het echte wielerseizoen. Ja, zeker. Ik denk dat het heel goed gaat en we hebben een goede start gehad. En uh, het is hopelijk dat, dat, uh, dat we dat door kunnen trekken uh, zometeen. Ja, want, want gisteren zat jij ook al kort bij, toen was er een beetje een rare uitslag. Je zag Martens uh, op één, uh, Margado ja. erachter ja. en dan zag je ineens Theo Bos en de rest van de sprinters. Wat gebeurde daar? Wat ging daar mis? Ja, dat was uh, eigenlijk uh, in de laatste kilometer zat nog een klein klimmetje. En uh, ja, wij kwamen, uh, wij draaiden dat klimmetje op uh, met, uh, ja, bijna met, ongeveer met, Vijf renners en uh, Paul zat daarbij. En die reageerde op een uh, uitval van uh, Machado. <coughs> en uh, ja die bleef, hij bleef in het wiel zitten van Machado dus hij bleef en zij bleven weg. En ik won een sprint van het peloton eigenlijk. Dus ja. ik kwam eigenlijk op de streep weer uh, bij hun op het wiel. En hoe voel je je dan op zo'n moment? Heb je dan zoiets van wacht maar eens even. Als er morgen weer een kans komt dan, uh, dan pak ik hem echt? Nee, het was wel heel, uh, heel gaaf dat je 1 en 3 wordt van dezelfde ploeg. En... Uh, ook voor Paul was het natuurlijk super mooi. Uh, ja, het is, het, is geen, het is geen sprinter. En uh, ja, voor, voor een niet-sprinter is het natuurlijk uh, ja, zijn de overwinningen niet uh, talrijk. Dus uh, ja, het was gewoon uh, ook blijdschap voor hem dat hij, uh, dat hij een rit pakt hier. Ja, en die etappe van vandaag dat liep gewoon allemaal volgens plan? Ja, eigenlijk wel. Het ging, uh, het ging eigenlijk allemaal volgens plan. Uh, we hadden iemand in de kopgroep zitten. Uh, Seb van Marken ja, dacht was ik, hè? op een gegeven moment. Sepp van Marken, ja, nu was het eigenlijk uh, op een gegeven moment niet voor on aan ons om het gat dicht te rijden. En uh, Quickstep heeft het uh, gat uh, dicht gereden en dat was nog wel heel spannend. En, uh, ja, Seb van Marken zat in de laatste vijf kilometer nog redelijk. Hij uh, had nog een gaatje van 30 seconden, volgens mij 35 seconden. Hmm. En toen is hij eigenlijk uh, verkeerd gestuurd, of in ieder geval. Uh, uh, de de motoren uh, wist de weg niet meer. Dus die heeft twee rondjes om de het rond gereden. En toen was hij teruggepakt. Dus voor hem was... Uh, ja, ja, dat is een beetje sneu. Het wel heel zuur. Ja, absoluut. En, uh, maar gelukkig kon ik het afmaken. Dus, uh, ja, nou, want je had het, het net over een, quickstep, hè? Je had het net over quickstep. Die uh, het gat ja. uiteindelijk met de kopgroep hebben dichtgereden. Uh, rijdt er niet een of andere Cavendish mee? Ja, klopt. Uh, Wat was Cavendish daarmee aan dat de hand? Ook, <laughs> en, uh, ja, dus had ik eigenlijk... Uh, die, die, ik, ik zat bij hem in het wiel de laatste, eigenlijk vlak voordat de sprint begon. En toen had hij problemen met zijn, uh, met zijn derieur. <coughs> en uh, of zijn ketting liep eraf, of uh, die in ieder geval, hij kon niet sprinten. Dus, uh, en toen, ja, ik, ik ben een sprint aangegaan en dan let je daar verder ook niet op. Maar uh, ja, hij had in ieder geval een mechanisch probleem. Dus dat was wel, uh, dat was wel jammer voor hem. Maakt dat zo'n overwinning trouwens wel extra zoet, het feit dat je Kevin is uh, verslaat? Ja, op de manier, manier waarop natuurlijk niet, maar uh, ja, ik, uh, ik merkte gisteren al uh, in de sprint dat het heel goed ging en dat de benen goed waren. En uh, ja, toen hebben we toch gezegd van ja, vandaag alles op alles om, uh, om een keer te winnen en uh, nou, dat is uh, gelukkig gelukt. Dus uh, ja, we zijn super blij met, ja. het, uh, met het resultaat. Wat ook iedere keer belangrijk is voor een sprinter in jouw ontwikkeling met name ook, is hoe kom je over de bultjes heen hè, onderweg? Gaat dat steeds beter? Ja, dat gaat wel steeds beter. Uh, we hebben veel hogere meters gemaakt en, uh, uh, gisteren en vandaag ook weer. Dus uh, toch uh, boven de 2000 meter. En uh, ja, van de die, die finales hier zijn wel vrij lastig. Omdat je soms uh, ja, op het eind toch nog van die steile korte klimmetjes hebt. En uh, ja, dat is voor een sprinter natuurlijk altijd wel lastig. Maar gelukkig uh, ja, dat gaat het heel erg goed. Dus uh, ja, ik ben. Wat dat betreft ook uh, heel erg tevreden met de stap die ik gemaakt heb. Ja, hoe gaat dat nou de komende dagen? Want ja, de Leiders trui verdedigen. Ik denk dat de ronde iets te zwaar is om dat uh, tot het einde vol te houden. Ja, klopt. Ja, ja morgen wordt een uh, hele lastige dag. Uh, dus echt voor de klimmers. Dus ja. Uh, ja, morgen trekken we de kaart van uh, Wilko Kelderman. En... Uh, ja, hopen dat er weer een goede uitslag in zit. Dat zou mooi zijn. Ja, want uh, ik, ik, daar, daar begon ik eigenlijk al mee. Hè? Met die opzomming ook van uh, ja, wat er dit seizoen allemaal al gebeurt. Dus we hebben natuurlijk uh, Tom slachter gezien in de Tour Down Under. Uh, gewoon goede prestaties uh, tot nu toe. Uh, heb jij daar een verklaring voor? Want er wordt wel eens gezegd... ja, het komt allemaal omdat ze onder dat juk van Rabobank uit zijn. Ik kan me daar niet veel bij voorstellen. Nee, dat, uh, dat, uh, ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Hoe kan dat... Uh... Ja, twee jaar geleden hadden we natuurlijk ook een hele goede start van het seizoen. En uh, ja, toen wonnen we ook heel veel prijzen. En, uh, ja, kijk, het is nu nog wel <coughs> uh, februari, hè, dus uh, al te veel conclusies kun je denk ik nog niet trekken. Maar, uh... Nee, maar is er wel een, een, een wil om iets te bewijzen? Uh, met name ook omdat jullie natuurlijk nog op zoek zijn naar, uh, naar een sponsor. Omdat de renners individueel ook weten van, nou ja, pak maar zoveel mogelijk punten. Want dat kan altijd gunstig zijn als de ploeg eens een ja. keer niet doorgaat. Ja, maar het is niet, ja, dat, eh, dat, uh, dat, dat, dat lijkt misschien zo, Maar ja, dat, is, dat was voorgaande jaren natuurlijk precies hetzelfde gewoon. Dus we proberen ook zoveel mogelijk ritten te pakken. En uh, ja, het ene jaar lukt het wel, een andere jaar niet. En, maar goed, ja, iedereen is ja toch goed gestart. En, ja, misschien heeft het te maken toch een beetje een, een nieuw management. Uh, uh, we hebben echt hard getraind. Uh, ja, er zijn uh, nieuwe mensen bijgekomen. Dus uh, ja, het is toch een beetje, ja, nieuwe trainingsmethodes. Dus alles bij elkaar opgeteld. Misschien uh, dat dat het verschil maakt, maar het is natuurlijk heel moeilijk om dat uh, te verklaren. Ja, Marijn Zeeman ook, want jij zegt nieuwe trainingsmethodes. De nieuwe trainer die gekomen is. Uh, ja, ja ik, uh, ik train zelf ook onder schema's van Marijn. Uh, uh, dus ja, dat is iets anders dan wat ik gewend ben. En ja, ik voel me goed en, ja, dat is in de, training, uh, de trainingen gaan ook goed. En dan is dat het fijn dat je dat in een wedstrijd uh, ja, kan bevestigen, zeg maar. Dus, uh, dus ja, dat zijn, dat zijn ook allemaal kleine dingetjes. Uh, materiaal bijvoorbeeld, uh, dat kan ook mee, uh, meetellen. En uh, misschien is alles bij elkaar opgeteld dat je dan ja, zo'n start maakt. Maar je geeft het zelf al aan, hè? het is het begin. Uh, ja, de echte rekening wordt opgemaakt verderop in het seizoen. Ja, natuurlijk. Dus... Uh, ja, je moet, je moet er altijd voor waken, denk ik, om uh, een hallelujah stemming. Dat je, ja, dat je zegt van, uh, ja, dit gaan we ook in de grote wedstrijden doen. Dus uh, ja, daar moet je wel voorzichtig in zijn, denk ik. Dus uh, we gaan dit gewoon proberen door te trekken. En uh, ja, als dat lukt, dat zal natuurlijk geweldig zijn. Nou, geniet er nog even van. In ieder geval van die leiderstrui nog één dag. En uh, morgen ja, ja. overleven in de bergen. Ja, dat komt goed. Theo Bos, dankjewel. Okay. Super, dankjewel. Hoi, hoi. Eurythmics uit 1983 met Sweet Dreams Tennis in Rotterdam. Het ABN Amro toernooi. Grote sensatie vandaag. Want Roger Federer, de man die voor een miljoen euro naar Rotterdam kwam... werd uitgeschakeld in de wedstrijd tegen Julien Beneteau. Mark Brasser aan de lijn. Mark, goedenavond. Goedenavond, Gio. Ja, uh, sensatie. Ik bedoel, uh, een ander woord kun je er niet opplakken natuurlijk. Nee, maar uh, gelukkig is tennis niet uh, voorspelbaar en is uh, Roger Federer ook maar een mens om nog maar even een cliché uit de kast te trekken. Dat van die miljoen, uh, dat weet ik overigens niet of dat exact een miljoen is. Uh, het zit geloof ik wat lager, maar ja. dat Krajček veel geld heeft Hij heeft wat korting gegeven. Ja dat, is, nou, ja, dat is inderdaad wel duidelijk dat, dat, dat er veel geld uh, betaald is om Roger Federer weer uh, hier naar Ahoy te halen. Ja, hij was gewoon niet goed genoeg. Uh, simpel is dat. Uh, Julien Beneteau, daar wist hij van dat het een, een, een lastige tegenstander was voor Federer. Dat uh, had die vorig jaar ondervonden op Wimbledon. Een lange vijfzetter. Federer 2-0 in sets achter. Twee punten in de vierde set verwijderd van een, van een nederlaag op zijn Wimbledon. Toch, nou, dat zijn wel dingen die je dan toch meeneemt in zo'n wedstrijd. Uh, het betekent in ieder geval dat Bennetto goed tegen Federer kan spelen. Hè? Dat hij de servers van, van de Zwitser goed leest. Het spel van de Zwitser goed leest. Nou ja, dat, dat, dat heeft hij vanavond laten zien. En daar komt bij dat Benneto zelf uh, geweldig speelde. Een hele goede eerste set van de Fransman, waar, waarin werkelijk alles goed viel. De ballen via de band die nog op de lijn kwamen, maar ook pasings en dat soort dingen. Alles viel gewoon goed. Uitstekende eerste set Federer. In die eerste set, uh, in, in, vier, uh, in vijf servicebeurten, uh, hij werd die drie keer gebroken maar liefst. Ja, dat, dat, dat zegt wel iets ook over de service van Federer Rob, want die draait eigenlijk de hele week nog niet. Alleen dan zie je dat hij er in de eerste ronde tegen die Zemmelja en in de tweede ronde tegen de Timo de Bakker nog wel mee wegkomt. Maar ja, als hij dan zo'n speler heeft als Benetto die graag op dit soort banen speelt, wat snellere banen. En ook de, de medium snelle banen zoals uh, hier in Houtenburg. Ja, die jongen kan gewoon geweldig tennissen. Heeft veel ervaring, 31 jaar oud, net zo oud als Federer. Ja, en dan blijkt om het nogmaals te zeggen... ...Federer is gewoon een mens en dan kan er veel geld voor hem zijn betaald... ...en dan kan hij hier twee keer winnaar zijn en dan kan hij de nummer twee van de wereld zijn. Ja, dat zal allemaal wel. Maar als hij gewoon niet top is en hij speelt tegen een speler uh, met ervaring van leeftijd... Uh, ...die wel top is, dan gaat hij er gewoon af. Ja, heb jij in het gezicht van Richard Krajicek kunnen kijken... Nee, dat heb ik niet kunnen zien. Wij hebben hem vorige week in aanloop naar dit toernooi hebben wij hem gevraagd wanneer hij tevreden was. Toen zei hij, nou, ik ben tevreden. Nou, Federer hoefde het toernooi niet te winnen. Maar hij wilde toch wel heel graag dat Federer de finale zou halen. Dan, dan was hij tevreden. En dan zou het helemaal mooi zijn als, als Federer dan misschien wel tegen een Nederlander zou spelen. Nou ja, zover is het niet gekomen. Dat wisten we gisteravond al. Maar ja, dat, dit, dat dit natuurlijk een, een klap voor het toernooi is, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Kijk, uh, mocht Del Potro hier het toernooi gaan winnen. Dan heeft hij alsnog een mooie winnaar. Dan het rijtje. Ik zit hier even rond te kijken in Ahoy Met al die grote namen die het toernooi hier in het verleden gewonnen hebben. Ja, als daar na 2012 Federer uh, achter de 13 gewoon de naam van Del Potro komt. Ja, daar kan je internationaal mee voor de dag komen. Uh, wordt dat Gilles Simon of Clizan, om ja, maar wat dan te dan noemen. Die, die, die, nu, die, ja. die nu bijvoorbeeld spelen op dit moment en hun kwartfinale spelen. Ja, dat is naar buiten toe voor de uitstraling van je toernooi. Is dat toch wat minder? Ja, Clizan is de man die gisteren tegen Seisling speelde. Dacht ik. Inderdaad, ja, klopt. Nou, die is nu bezig met een, met een monsterpartij tegen Gilles Simon. Of een monsterpartij, ja, er is bijna een uur gespeeld en we zitten nog steeds in de eerste set. Maar ja, dat weet je met Gilles Simon. Die speelt nooit wedstrijden van onder de twee uur. Die, die houdt gewoon dat balletje lekker in het, in het spel. En die Glissant, die, ja, die verslaat zich er niet op. Het is wel een, wel een, wel een goede partij. Er zitten wel een mooie punt in. Alleen het duurt ontzettend lang. Veel juice, nu ook weer juice. 5-4 in het voordeel van Glissant. Gilles Simon serveert, dat komt op voordeel. En ja, dan wordt het gewoon 5-5 en dan tikt de klok echt het uur aan en hebben we de eerste set nog niet eens gespeeld. Dus dit gaat nog wel eventjes, uh, dit gaat nog wel even Het Einde duren. van deze partij maken we in dit uur niet mee. Mocht maken er nog echt nieuws te melden zijn, dan horen we dat ongetwijfeld van jou, Mark. Yes, dat doe ik die echt, Mark Brasser was dat. En dan gaan wij verder praten met uh, Egon van Kessel. Want er kwam een cruciale uitspraak vandaag voor de katusha wielploeg Het internationale sporttribunaal, het CAS, heeft namelijk bepaald... dat Katusha de licentie voor de World Tour moet terugkrijgen. En dat betekent dat de ploeg mee kan doen aan de grote rondes. Ik noemde de naam al Egon van Kessel, voormalig coach van een andere Russische wielerploeg, Rusvelo. Uh, goedenavond Egon. Goedenavond. Nou, we kunnen jou toch wel beschouwen als insider hè? sinds uh, jou, jouw werkzaamheden daar bij Rusvelo in het Russische wielrennen. Hoe wordt dat nieuws van vandaag daar ontvangen, die uitspraak van het KAS? Ja, ik kreeg vanmorgen een uh, telefoontje van uh, de manager van Rusvelo. Die was er heel blij mee. Want uh, het was voor het Russische wielrennen wel heel belangrijk dat ze een ploeg zouden hebben in de Pro Tour. Als je, uh, Rusvelo, het geld dat daarin zit, het geld van, uh, dat, dat hebben we gestoken in Katusha en daarnaast nog een paar andere ploegen, dan kom je al gauw op een, opgeteld op een 30 miljoen euro. En dat is best wel veel. Ja. En uh, dan mag men toch wel verwachten dat men in ieder geval een grote ploeg heeft. Ja, daar was ik heel blij mee. We hebben elkaar in de tijd gesproken toen uh, de UCI besloot om, uh, um, Rus of om uh, Katsusha... Die, in ieder geval die, uh, die World Tour licentie niet te geven. Uh, toen zei jij ook, dit zou wel eens gewoon het einde kunnen zijn... van het Russische professionele wielrennen op dit moment. Want die baas die trekt dadelijk gewoon de stekker eruit. Ja, dat, dat zou je kunnen hebben. Ik, uh, als je dus hij heeft ook een persblik laten uitgaan vandaag, dat heb ik toevallig gelezen... Waarin hij dus zeer uh, zeer opgetogen reageert. En, uh, maar dan kun je ook tegelijkertijd wezen, was het andersom geweest, dan had hij uh, misschien een andere beslissing kunnen nemen op korte termijn. Ja, en, omdat, dan, dat, dat was net nieuws was... geweest, dus voor Katusha maar ook voor Rusvelo. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja, want um, nog even kijken naar de renners van Katusha. Um, Joaquin Rodriguez bijvoorbeeld, hè, de, de, de leider vorig jaar van uh, het World Tour-klassement... Uh, die dreigde zelfs de ploeg te gaan verlaten als ze die World Tour-licentie niet kregen. Als ze pro-continentaal zou worden. Ja, dat klopt. Ik heb wel gezegd een paar weken terug tegen, tegen uh, een van de, van, van de uh, managers van van, uh, van Ik zeg, ja, lijkt mij sterk, want uh, op dit moment dan binnenkomen. Hij is een hele dure renner in een andere ploeg. Is ook heel moeilijk voor hem in een pro ploeg. En er moet toch echt wel heel veel geld over hebben om zo iemand te kunnen betalen. Er waren wel geruchten, hè? Lampere, die zelf ja. Belangstelling hebben. Ja, geruchten. Er zijn zoveel geruchten. Hmm. Maar zo'n renner kan toch overal uh, aan de bak? In ieder geval bij de Ja, maar niet, niet, niet voor het geld dat ze voor hen betalen bij Catoosha. Daar ben ik bijna van overtuigd. Ja, dat zou heel moeilijk zijn geweest. Ja, en, en zou de, voor de rest uh, zou het nog een leegloop hebben betekend bij die ploeg? Of, of valt dat allemaal wel mee? Zijn de meeste renners gewoon blij dat ze onderdak zijn? Ja, ik denk dat de meesten wel. Uh, kijk, ze moeten het toch uh, voornamelijk hebben van hun buitenlandse renners. Alhoewel Colopnecht heeft natuurlijk uh, ook best behoorlijk meegedaan het afgelopen jaar. Uh, maar, uh, mensen hebben erg tegengevallen. Nou, van de andere hussingen hoor je in die boek eigenlijk heel weinig. Dus ik denk, uh, had het niet doorgegaan... dan was het ook niet zo moeilijk geweest om die stekker eruit te trekken. Want het heeft uh, voorlopig nog, nog niet zo opgeleverd voor de Russische en Laat ik het zo zeggen. Ja, en nu, hè? nu krijgen ze dus wel die World Tour licentie. Uh, ze moeten in ieder geval uh, van het kas moeten ze die licentie krijgen. Uh, betekent dat dat ze nu gewoon in de grote ronde kunnen starten? Of heb jij het idee dat er misschien nog wel een addertje onder het gras zit? Nou, dat zou wel moeten, hè. De, de ploegen uit de Protour hebben begrepen, die hebben sowieso startgelegenheid. En ik denk, ik, ik zal. Ja, ik, het is een, een hele moeilijke situatie. Maar ik ga ervan uit dat ze gewoon uh, nu uh, minder buitkaarten gaan uitgeven. Ja, want die waardkaarten waardkaarten gaan moeilijke gaan situatie is er nu ook voor de organisatoren van de grote rondes, natuurlijk. Hè? Zeker, zeker. Want die ja. zitten nu in plaats van 18 uh, World Tour ploegen met 19. Uh, nou ja, opgescheept ja. wil ik niet zeggen, maar ze moeten ze in ieder geval startrecht geven. Ja, uh, Geeft. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor organisaties dus in de Giro of, of, of in de Verwelten of zo, in de Tour, dat men dus uh, een, een ploeg minder een wildkart kan geven. Nou, als je kijkt naar Italië, maar ook naar Frankrijk, daar hebben ook nog een paar uh, pro-continentale pro teams rondrijden die men graag laat starten. Dus dat heeft zijn consequenties natuurlijk. Ja. Zeg, maar even naar de kern van het verhaal. Hè. Um, die internationale wielrenunie... die had Katusha de licentie onthouden... vanwege, nou, tussen aanhalingstekens, dan ethische redenen. Ja, dat weet je het vaak wel. De ploeg werd vaak gelinkt met dopingverhalen... Uh, omkoping, dat soort zaken. Ja. Is dat nu meteen van tafel geveegd door het kas? Ja, nou goed. Dat het ethiek was, dat is nooit echt duidelijk geworden. Hè. Ik, ik heb toen met, met je al eerder over gesproken. Dat was eigenlijk een beetje onduidelijk. Dat dat hing wel in de lucht... Maar er is nooit echt een officiële reden naar buiten gekomen. Um, maar goed, als het dat zou zijn, dat heb ik toen ook gezegd al weer een maand geleden geloof ik. Um, dan zou ik toch denken dat er ook nog wel een paar ploegen meer in, de, in, in, aan, uh, in aanmerking waren gekomen. Dus het lijkt mij een heel vreemd verhaal als het om ethische redenen zou zijn. Ja. Welke um, ploegen zouden dan ook onder meer zeg maar, onder vuur komen te liggen? Als je de afgelopen uh, uh, weken de, de, de kranten leest wat er is gebeurd recent, uh, of enkele jaren terug, dan loopt dat door allerlei ploegen heen. Dan blijft er weinig meer over natuurlijk. En natuurlijk, er is veel veranderd, er is ook veel te goede veranderd. Maar dan nog veel mensen, betrokkenen van toen, zijn nog steeds betrokken in allerlei wielerploegen, op dat niveau. Ja, maar was dus, het wat Catusa ja, betreft niet dat het gewoon op een gegeven moment de grens bereikt was voor, uh, voor die commissie bij de UCI die, die licenties moest toewijzen? Niet op welke, maar uh, waar men zich op baseert natuurlijk. Kijk, ja, wat, wat, wat kan het zijn? Hè? Ik bedoel, ze hebben natuurlijk het verhaal met, uh, met Menshoff in, uh, in, in, in Wenen, loopt geloof ik nog, omkoping van, uh, bij Kolopnef. Ja, maar goed, ik denk dat er nog heel veel meer ploegen zijn waar uh, wat over te zeggen is. Over hen die ze nog uh, hebben of over ploegleiders die daar werk gaan zijn, weet ik veel. Wat. Ja. Ik denk dat het, dat is een heel vaag verhaal. Ik denk, en ik ga er wel vanuit dat het CAS een hele goede studie heeft gemaakt van... Uh, ...van, van, van, van uh, waarop de UCI zich heeft gebaseerd... ...en dat men dan toch tot de conclusies komt. Dat is onvoldoende om eens een licentie uh, te weigeren. Ja, en dat betekent komend seizoen dus... Uh, ...19 World Tour ploeg in plaats van 18. En uh, de vlag kan uit, hè? En welke vlag gaat het worden, Egon? Hangt de Russische vlag bij je uit? Nee, nee, nee. nee. Ja, trouwens het lijkt op die van ons, Het is ook rood wit, blauw Ze heeft een iets andere uh, samenstelling. Maar uh, nee, nee, nee. Ik ben, blijf uh, Nederlander hoor. Laten we dat vooropstellen. Oké, okay, en je bent nu ook gewoon werkzaam bij Nederlands ploeg het team de Rijke Schenks. Jawel, maar ik werk nog steeds voor de waar ik ...adviseerende rol heb. Ja, nou genomen. Egel van Kessel, dankjewel voor de reactie. Gaan wij verder met voetbal, met de wedstrijd in de eredivisie van vanavond. NEC tegen VVV, verrassende uitslag. 1-2, bij rust was het 1-1. Het werd 1-0 door Van der Velde 1-1 door Nwofor en 1-2 door Linzen. En um, Will van de NEC kreeg een rode kaart. En dat was alweer de zevende rode kaart voor NEC van het seizoen. Ronald van der Geer praat na over die wedstrijd. En hij doet dat met de trainer van VVV, de winnende ploeg, met Ton Lokhoff. Je wilde een aantal dingen zien van je ploeg. Ik denk niet dat uh, je elftal op uh, strijdbaarheid, lef, uh, nou ja, noem ze allemaal op. Je bent eigenlijk nergens in teleurgesteld vanavond. Nee, zeker niet. Als je na vijf minuten door een hele goede goal... fantastische aanname van de schot en uh, 1-0 achterkomt na vijf minuten. Dan, uh, terwijl tegen een ploeg die natuurlijk de laatste weken goed in vorm is... Nee, maar de ploeg heeft daar goed op gereageerd en, en is blijven spelen... In de afspraken uh, maakten een goede goal. Met je weet ook dat er veel ruimte komt uh, achter hun verdediging. Ja, en natuurlijk en, en is het veel opportunistisch ook wat Nek doet. Zoek snel de lange bal achter de verdediging. Uh, anticipeert snel de tweede bal. Ja, ik vond dat we daar heel alert in waren en ook heel weinig kansen hebben weggegeven. En de en, en, en, en tweede helft, als het tempo dan ook van de tegenstander iets lager wordt... Ja, dan krijgen we net iets meer ruimte om te voetballen. En ik vond dat we de tweede helft uh, nog beter speelden. En ook ze te voetballen? Ja, maar dat zeg ik altijd tegen mijn spelers. Ik ben... ja, maar dat moet wel gebeuren. Ja, nee, daarom, het is makkelijk gezegd, maar je moet het doen. En, en, en tweede helft gebeurde. En zeker met, met, met de rode kaart was het toch... Uh... Ja, dat zijn cruciaal momenten in de wedstrijd. Ja, dan moet je voetballen, dan moet je het uitspelen. En dat deden we op de laatst niet. We hadden natuurlijk wel pech met Linsen op de paal, uh, Ricky van Haar op de lat. Alleen, dan krijgen ze in de laatste seconde krijgen ze nog een vrije trap. Dus ik had liever gezien dat we eerder naar uh, drie of vier in waren uitgelopen. Ja, maar dan zag je de angsten wel een beetje inschieten, hè? Van, van ja, even toch maar onder druk komen. Ja, maar je weet of je met man speelt... of met 11, een corner of een vrije trap, dat, dat maakt niet uit. Die kan er altijd invallen en, uh, Maar nogmaals, mijn jongens zijn tot, uh, ja, tot op de bodem gegaan... en keihard gewerkt. En dit zijn voor ons gewoon uh, ja, hele belangrijke punten. Ja, ik dacht dat je wilde gaan zeggen... dit zijn voor ons bonuspunten, maar zo zit het niet. Nee, kijk, als je voor ik bij Herenveen in de laatste minuut 2-2 uh, en nu win je... Uh, ja, bonuspunten, hoe dat je het ook noemt, maakt niet uit. Het zijn drie punten. En uh, die hebben we heel hard nodig. Je zegt net, uh, zij zochten snel de lange bal. Terwijl ze eigenlijk de laatste weken hebben gespeeld. Uh, via het middenveld is ook een compliment voor jouw ploeg. Het voetbal van NEC echt volledig verstoord. Ja, maar we hebben ze natuurlijk goed geanalyseerd, goed bekeken. En, en dat is ook een kracht van hun. En, en, en achter de verdediging komen, bijsluiten van mensen, veel lopende mensen. Ja, oké, okay, ik vind dat wij, uh, dat, dat is ook wel een compliment. Als je naar vijf minuten goal tegen krijgt. Ja, dat we ja, over 9 minuten gewoon weinig kans hebben tegengekregen. Zo verleng je het carnaval nog even. Hè? Of naast ja, carnaval geloof ik een scheldwoord in, in, in Limburg. Nee, het is voor de jongens heel belangrijk. En voor de club en de supporters. En wij weten wat wij willen. Wij willen volgend jaar uh, uh, ook weer uh, uit bij NEC spelen. En uh, bij de andere clubs. Dus wij weten uh, in ieder geval wel waarvoor we het doen. Ton Lokhoff, de trainer van VVV, dat dus verrassend won bij NEC. Dus ging Ronald van der Geer. Daarna, nadat hij sprak met Ton Lokhoff... meteen naar de trainer van de thuisploeg, Alex Pastoor. Ben je nou uh, woest op je ploeg? Of ben je eigenlijk teleurgesteld naar de prestatie van deze avond? Nou, ik ben sowieso teleurgesteld. Ik ben niet woest. Uh, ik vond wel dat in, uh, met name in de eerste helft... Uh, dat er te veel brei voetbal gespeeld werd. Uh, te veel bal in plaats van ballen vooruit...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 Dan hebben we het voetbal van vanavond gehad. NEC tegen VVV, dus 1-2 gaan we schaatsen. De overheersing van Sven Kramer, dat houdt daar aan. En dat zal ook dit weekend op het 2K Allround... Zeer zeker, was, zeer zeker niet veranderen. Het Noorse publiek in de hamer zal vooral kijken naar hun grote talent... Zwerre Loende Pedersen. Vanuit het Vikingschip, Steven Dalenboud. Voor de laatste keer voor het toernooi morgen begint... stappen de schaatsers het ijs op. Nog een paar rondjes rijden, niet al te gek doen. Een paar startjes oefenen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 Vijf meter is gewoon een zaak. Weet je Je moet niet al te veel risico's nemen. Dat je echt gruwelijk een misspeer hebt. Of dat je bijna valt of echt valt. En dan kun je maar beter ja, 1 of 2 tiende langzaam rijden. Gewoon normaal finishen en dan een sterke 5 kilometer rijden. En dan het toernooi proberen naar je toe te trekken langzaam. En uh, ja, de 50 meter moet je vaak gewoon niet veel verliezen. Sommige schaatsers zijn nog op het ijs. Sverre Loende Pedersen is er alweer vanaf. Hij jogt wat, hij strekt wat en hij kijkt uit naar morgen. It's a nice feeling. I'm Ik uh, training for this the whole whole year now, so it's great to be here and uh, feeling good. So. Yeah. What do you what do you expect because uh, the stadium is empty now. zijn only spectators. What do you expect tomorrow when you enter the stadium? I hope it will be Fully crowded en uh, yeah, good uh, good voice from the people here and good uh, conditions. Sverre Loen Pedersen is een man van weinig woorden. Zijn vader Jarle, oudschaatser en nu Noorse bondscoach, noemt hem een wolf in schaapskleren. Pedersen werd al twee keer wereldkampioen bij de junioren. Hij is 20 jaar oud en de Noren hopen dat hij zal gaan doen wat Havert Bukko nooit lukte. Sven Kramer van de troon stoten en held van de natie worden. Ja, so, ik hoop zo so dat. That... It will be cool. Uh, and uh, yeah, We always trying to become better. And uh, the interest is also getting better now. So, yeah, maybe. Nah, I hope that Hij is a very jonge fan who has been a very young fan. Vorig weekend, we were a PR. Up the 5 kilometer. So, they have also. That has iedere sport nodig. Ook een gezicht.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 Maar zover zal het dit weekend nog niet zijn. Sven Kramer pakt zijn zesde wereldtitel en zal daarmee recordhouder worden. Sverre Petersen zal het uiterste uit zichzelf halen... en ondertussen verlekker denken aan hoe de oude wijze koning Sven Kramer... nu af en toe ook de touwtjes moet laten vieren. Uh, nou ja, als ik aan de start zou willen ik nog steeds heel erg graag winnen. Maar uh, ja, dat wel, daardoor laat ik wel soms nu al wat meer lopen. Ja. 500 meters, uh... ja, ik, ik weet dat het kan... En uh, soms ik hem, maar ik weet ook dat ze kan winnen. Maar toch ja, kies ik er nu voor, gewoon voor, bewust voor de vijf en Oké, okay, het is genoeg, weet je, het voelt goed en klaar. Je bent een, wijzer, een wijzere man geworden. Nou ja, ja, onbevangen gaat er een beetje af. En soms is dat, soms is dat jammer, want uh, niks is leuk natuurlijk als gewoon een stel jonge honden op een ijsbaan gooien en gewoon uh, racen. Maar het is niet altijd even verstandig. Sven Kramer zei dat in een bijdrage van Steven Dalebout... met een gastrol voor Annie Vriesinger. En dat gaan we voorbeschouwen op het Eredivisie Voetbal... Voor van het komend weekend. PSV speelt morgen zijn tweede wedstrijd... in een cyclus van drie zware duels. Vorige week verloren het op het nippertje twee punten bij Vitesse. Volgende week wacht Feyenoord in Rotterdam. En morgen komt het verrassend sterke FC Utrecht op bezoek. PSV kan geen, zich geen verder puntverlies veroorloven... op weg naar de landstitel. Volgens de advocaat zijn er dan ook geen excuses meer. Daar moeten we klaar voor zijn. Ik bedoel, daar hebben we de hele week voor getraind. En, uh, we zullen er allemaal aan moeten staan. Uh, we weten wat we kunnen verwachten. En, uh, ieder was opnieuw. Er zijn nog twaalf finales. Dus, uh, ik, ik, heb het thuis... goed, ik heb er een goed gevoel bij. Tijdens de training zag ik uh, Ola Toyvonen in het uh, grote positiespel uh, meedoen. Uh, wat was daarvan het doel? Want hij mag toch nog niet voetballen? Hij kan toch nog niet spelen bij jullie? Jawel. Maar de, de medische afdeling van PSV en van Zweden... heeft gezegd dat we toch nog eventjes anderhalve week moeten wachten voordat hij... Uh, in wedstrijdverband mee gaat doen. Maar daarvoor moet hij met, uh, met de training volledig meedoen. En dat doet hij nu dus anderhalve week al. Maar hij hoeft niet uh, per se mee te doen met jong met PSV in wedstrijd... voordat hij bij de eerste komt? Dat lijkt me wel, ja. Wel? Dat is pas dinsdag over een week. Ja. Even een andere vraag. Uh, Oscar Hiljemark, wat is uw mening over hem? Ik heb hem net gesproken. Een hele aardige open jongen. Uh, doet dat volgens mij naar behoren? Wat, wat is uw mening over hem sinds zijn komst? Nou, als de jongen speelt, dan, dan ben ik er tevreden over. Dus uh, ik ga niet te veel in. We bommen laten goed, uh, we zijn er goed in om spelers heel snel heel goed te maken, maar ook heel goed in om spelers heel snel af te breken. Dus de jongen is pas hier, uh, doet het naar behoren. En, uh, dus, en daarvoor speelt hij ook. Dik advocaat over PSV dan naar FC Twente. Daar dreigt het seizoen net als een jaar geleden als een nachtkaas uit te gaan. De ploeg van trainer Steve McLaren zakt iedere week verder weg op de ranglijst. En inmiddels is het flink onrustig in Enschede... Morgenavond speelt Twente thuis tegen de Heckersluiter, Willem II, en dat duel zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de positie van McLaren. Zeker nadat de harde supporterskern vorige week na de teleurstellende 1-1 tegen Zwolle de spelersbus opwachtte om luid en duidelijk het ongenoegen kenbaar te maken. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak vanmiddag met McLaren. Outside a lot of criticism, so inside we must be very strong and stick together. And uh, the team also needs to respond.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 Voor uh, points and voor the table. Morgen speelt FC Twente thuis tegen Willem II. En dat u wel lijkt cruciaal. Niet alleen cruciaal voor Twente en de ranglijst, maar zeker ook voor de positie van de trainer die meer dan ooit onder druk staat. We fully accept. When you don't play well, when you don't get the results, then your own fans Chris. This is normal. En uh, what the message is, is that we are doing everything we mogelijk kunnen, om ervoor te zorgen dat we goed voetbal spelen. We vechten voor 95 minuten, we krijgen ze to, dan zullen results de resultaten volgen. McLaren weet dat hij als kampioenmaker van een paar jaar geleden krediet heeft... maar dat dat krediet ook hard aan het afbrokkelen is. Hoe ik het And natuurlijk. En je bent what op wat je op the moment doet. Maar zoals ik zei toen, en zoals ik nu zeg, that championship season en team is gone. Dit is een nieuw team. Het is niet zo succesvol als twee jaar geleden. Het is een andere team. Met name de actie van de supporters afgelopen weekend... na afloop van het gelijkgespeelde duel tegen Peck Zwolle heeft hem pijn gedaan. 150 man stonden de spelersbus in Enschede op te wachten... en sommige mensen raakten hem zelfs aan. Dat vindt McLaren niet leuk, hoewel hij ook weigert... om echt kritisch op die supporters te zijn die over het randje gingen. Oh, no, not scariest fans...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 Een man die al heftige stormen heeft meegemaakt, Steve McLaren van FC Twente... dan Feyenoord, dat speelt zondag tegen Peck Zwolle. Een wedstrijd die het moet winnen om bij te blijven in de titelstrijd. Want dat is toch echt een reële optie. Feyenoord staat derde in punten gelijk met Ajax. Drie punten achter PSV. Toch laat trainer Ronald Koeman zich niet verleiden tot spannende uitspraken. Feyenoord mag kampioen worden, maar het hoeft het niet. Ja, dat zie ik nog steeds anders dan... Uh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 Nou, dat is ook een ervaring. Ik kan me wel herinneren op het moment dat ik een keer bij Ajax... en later ook nog bij PSV... zijn we zelfs een keer een, hele uit, een avond voor de wedstrijd in het stadion getraind. Nou ja, toen waren we twintig minuten bezig. Toen dacht ik van... Ik weet niet wat we gisteravond gedaan hebben op de training... want we werden alle kanten opgespeeld. Nou ja, dat, je moet je omschakelen. Het veld is anders, het is kunstgras...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 Dus we zullen heel goed uh, en heel agressief uh, en goed druk moeten zetten. Maar dat ligt ons wel. Dat zei Ronald Koeman, de coach van Feyenoord. En dan uh, Ajax, dat moet zondag naar RKC Waalwijk. We gaan het vandaag eens een keer niet hebben over Ajax, maar over de tegenstander. De Brabanders die begonnen namelijk goed aan het seizoen. Maar sinds de winterstop lijken ze de weg kwijt te zijn. Alleen bij FC Twente werd een puntje gehaald. En langzaam zakt de ploeg weg op de ranglijst. Zaak voor trainer Erwin Koeman om het hoofd koel te houden. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat je in ieder geval uh, uh, realistisch blijft en dat je de jongens uh, blijft steunen, wat je altijd hebt gedaan met, met de technische staf. Uh, en het vertrouwen daarin houdt. Alleen je weet wel uh, hoe de club ervoor staat. En, uh, en ik heb ook wel eens een slapeloze nacht dat ik s nachts wakker word en dat ik ga denken van hoe moeten we dit oplossen, hoe kunnen we dit verbeteren. Dus, en daar zijn we elke dag mee bezig. En, dan, uh, ja, en je moet handelen als trainer zijnde in het belang van de RKC. En dat doen we ook. Dus, uh, om een cliché erin te gooien, roeien met de drie man die je hebt. Dat is ook uh, de visie van de club. Uh, kijk, hier om je heen zie je gewoon dat de andere clubs zich uh, goed versterkt hebben. Alleen daar zijn wij niet toe in staat en dat weten wij. En dus, uh, voor ons is het gewoon heel belangrijk dat we, dat we alle jongens uh, uh, positief uh, proberen te beïnvloeden. Wel kritisch zijn, maar wel, uh, uh, wel meer naar het positieve, ja. Doet je dat wel eens pijn? Dat je dan uh, om je heen allerlei dingen ziet gebeuren met nieuwe spelers. En dat jij moet uh, ja, met een lege portemonnee boodschappen doen, werkt niet. Nee, maar oké, okay, maar nou, kijk, uh, uh, dat weet je als je hier gaat werken. Simpel is het. En Dan heeft het weinig zin om te gaan zeggen van ja, ja die club heeft zich versterkt en wij niet. Uh, wij moeten inderdaad wat jij net zegt uh, roeien met riemen die we hebben. En, uh, nou ja, dat doen we. en dat gaan we ook doen. En daarom is het ook, uh, komt het ook wel eens voor dat je in een mindere, mindere fase van het seizoen zit. We hebben ook in, het, uh, in de eerste helft een, een periode gehad van uh, meen ik vijf wedstrijden dat we niet hadden gewonnen. Maar oké okay, in die vijf wedstrijden zat ook Twente en Ajax bij. Uh, en nu hebben we uh, een aantal wedstrijden achter elkaar verloren... waarvan we normaal gesproken toch wel twee, drie punten moeten uh, uithalen uit die wedstrijden. En dat is niet gebeurd. Als dat was gebeurd, hadden we op de achtste plaats gestaan. Maar dat is niet zo. Dus, uh, en we moeten gewoon kei en keihard blijven werken. Maar we moeten wel uh, heel reëel zijn dat, dat RKC gewoon uh, ook aan het overleven is. En dat is, uh, dat is op zich, denk ik, uh, niet uh, verrassend dat ik dat zeg. Het is pijnlijk als iemand roept, eh, RKC zijn een vrije val bezig. Ja, maar mensen mogen alles roepen wat ze willen. We leven in een democratie. En, uh, en iedereen heeft een mening over RKC. Als het goed gaat, dan is, het, is alles geweldig. En dan uh, is het onvoorstelbaar onverstel, dat ze zo presteren. En ja, uh, die vrije val waar we dan over praat. Nou ja, als dat zo is, dan uh, moeten we trachten deze vrije val uh, uh, tegen te houden. Wat is de grote truc voor de Wester tegen Ajax? Er zijn weinig trucs uh, als ik dan naar mijn eigen carrière kijk, dat is in ieder geval uh, Ajax uh, uh, de duels aan laten gaan. En dat betekent dat je gewoon heel fanatiek kort bij elkaar moet spelen en, uh, en dat je de duels aan moet gaan. En Ajax uh, wil lekker voetbal spelen en dan kunnen ze als de beste. Dat hebben ze al heel vaak laten zien, dat zag je gisteren ook weer. Maar je zal uh, een bepaalde irritatie in je lichaam moeten hebben om uh, tegen Ajax een hele goede dag te hebben. En, uh, dat zijn wel wedstrijden waarvan iedereen denkt van oké, okay, uh, RKC heeft niks te verliezen. Uh, dus denk ik ook, ga, dus ga zo die wedstrijd in en, en geniet ervan en, uh, en geef alles wat je uh, in je lijf zit. Irritatie bij de spelers opwekken. Was Erwin Koekman een meester in hoor? Ja, maar oké, okay, het was ook een andere tijd hè? Uh, Je hoort vaak van, uh, van mensen dat uh, de spelers zitten anders in elkaar, meer individueel ingesteld... Vaak krijg je te horen van, van Bommel en Stroopman zijn, uh, zijn irritante jongens. Maar ik heb ze liever in, me, in mijn team als uh, dat ik het tegen moet spelen. Kan je dat spelers leren een beetje irritant te zijn? Dat hebben we in de eerste wedstrijd tegen PSV gedaan. En uh, als dan een scheidsrechter zegt van ja we hebben van Bommel beschermd. Nou ja dan denk ik van ja dan heb je het zeer goed gedaan. <laughs> uh, maar oké okay, we zijn nou even weer een, een, een aantal maanden verder. En, maar het zit, het zit er wel in. Maar het, het is een gegeven dat dat bij, bij veel clubs een probleem is: dat de jongens ja, te lief zijn. Een beetje vechten tegen Ajax. Dat ligt, je, dat ligt jullie wel, jou in elk geval wel. Ja, maar oké. Okay, uh, ik heb ook net aangegeven in de bespreking: dat uh, wat heel belangrijk ook is, dat, dat je zelf gaat voetballen. Want uh, als we alleen maar achteruit lopen, dan uh, verliezen we van Ajax, zo simpel is het. Maar ik vind ook dat we zelf voor onze kans ook moeten gaan. En wij kunnen heel goed voetballen. Uh, weliswaar scoren we niet veel, maar een één goal kan ook genoeg zijn. En, uh, maar zelf voetballen, zelf durven te voetballen, dat zal heel belangrijk worden, ook tegen Ajax. Erwin Koeman, de trainer van RKC, dat dus verloor uh, de afgelopen drie wedstrijden van NAC, Groningen en Heerenveen. Voor die wedstrijd tegen Ajax spreekt Rob Fleur ook met de aanvoerder van RKC, Acht van Peppen. Komend weekend heb je Ajax, ook niet leuk. Nee, heerlijk juist. Oh. Leg uit. Nou ja, kijk, ik denk dat... Het uh... is uitverkocht voor het eerst dit seizoen het stadion. Dus met uh, ruim 7.500 mensen heb ik net gehoord. Ja. Nou, gek huis hier zo natuurlijk. <laughs> ja, daarom. Dus Ajax zal met uh, trillende benen het veld opkomen. Ik denk dat, uh, ja, dat het een mooie wedstrijd is om, uh, om een revanche te halen voor uh, de afgelopen periode. Ik denk dat Ajax natuurlijk uh, altijd de, uh, de ploeg is. En uh, ja, dat zullen we zien uh, zondag wat het ook lukt. Aan de andere kant zegt iedereen... Je hebt niks te verliezen tegen Ajax. Nee, je hebt zeker niks te verliezen. Behalve dat we door de afgelopen wedstrijden waar we misschien punten hadden moeten halen... Uh, niet meer kunnen spreken van bonuspunten tegen Ajax. Misschien hadden we wel gewoon broodnodige punten. En uh, Ja, ik uh, zie het wel gebeuren dat, we dat, uh, dat ons dat lukt. Een ander ding. Is dit het laatste seizoen in Waanwijk voor jou? Dat denk ik wel, ja. Hm. Heb je al een keuze gemaakt tussen uh, alle aanbiedingen? Nee, ik heb nog geen keuze gemaakt. Nee, uh... Wanneer doe je dat? Wanneer, uh, ja, wanneer de juiste club met uh, het juiste perspectief komt. Moet ik daaruit afleiden dat die er nog niet tussen zat? Tussen nou, het, wel... het rijtje wat ik hoorde, Ado, Roda, Heerenveen, ik ga zo maar door. Ja, maar dat zijn niet de clubs die ik uh, heb genoemd hoor. Dus dat zijn, uh, nee, van... nee, klopt. Dus uh, dat is uh, door niemand bevestigd volgens mij bijna. Dus ik denk dat er daar uh, sowieso niet op in kan gaan. Maar uh, ik heb nog geen keuze gemaakt, dus uh, dat is duidelijk. We zijn klaar met de eredivisie van komend weekend. Dan gaan we het hebben over de Jupiler League. De eerste divisie van afgelopen avond. Veel doelpunten daar. Sparta blijft koploper. Dat won met 6-1 van FC Eindhoven. Drie keer Calabro en dat was rood voor Vermeer van Eindhoven. FC Dordrecht tegen Go Ahead Eagles. 1-1. MVV verloor op eigen veld van sportclub Cambuur met 1-2. Dan sportclub Veendam tegen Almere. City FC 3-1. En dan zeven doelpunten bij Helmond Sport FC Emmen. Het werd 4-3 voor de Thuisclub. Zeven doelpunten dus, zeven verschillende doelpuntenmakers. Dan Telstar tegen Fortuna Sitter, 2-0. FC Os tegen de Graafschap, 0-2. Rood voor Ouassar van de Graafschap met twee keer geel. En Den Bosch tegen Volendam werd afgelast. Sparta bovenaan, dan Helmond Sport, twee punten erachter. Eén wedstrijd meer gespeeld. MVV daar ook weer twee punten achter. Dan hebben we ook nog buitenlands voetbal... Om 8 uur begonnen Anderlecht Charleroi, 2-0 geëindigd. Wolfsburg tegen Bayern München in Duitsland, 0-2. Doelpunt van Arjen Robben en AC Milan won van Parma met 2-1. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Pieter van der Wolle van der Wielen. En ga er maar klaar voor zitten. Morgenmiddag een lange uitzending van 2 uur s middags tot 11 uur s avonds Het WK in Hamer na 7 uur de gewone Langs de Lijn uitzending met veel voetbal. Goedenavond. We kunnen weer vossen gaan kijken. Ja, tijdens de uitzending van Vroege Vogels gaan de camera's van Volg de Vos weer online. Verder. De strijd tegen de afschuwelijke olifantenstroperij in Afrika. De Nederlandse ontdekking van een nieuwe uilensoort En Nico de Haan leert ons de hegemus herkennen. Nee, daar heb je hem. Nee, dat is het goudhandje. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.